Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is boos over zijn aanhouding van gisteren. Hij moest zich in de rechtbank van Miami melden... omdat hij na zijn vertrek uit het Witte Huis geheime documenten had meegenomen naar zijn resort... Volgens Trump mocht hij dat doen en dus is hij woedend, zegt correspondent Ryan Hermelijn. Hij haalde zeer fel uit naar justitie. Dat ministerie is volgens Trump niet meer dan een wapen in handen van het Witte Huis. Hij noemde dit onderzoek een poging om de Amerikaanse democratie te vernietigen. Dus hele grote woorden worden echt een bittere, snoeiharde toon van Trump. Trump zei ook dat hij president Biden wil gaan vervolgen als hij straks zelf de presidentsverkiezingen wint. En voor het eerst, sinds het Oekraïnse tegenoffensief is begonnen, heeft de Russische president Poetin van zich laten horen. In gesprek met journalisten en bloggers zei hij dat Oekraïne veel meer verliezen leidt dan Rusland. Volgens Poetin heeft Oekraïne met hun offensief nog nergens succes gehad. En de man die gisteren in de Britse stad Nottingham drie mensen zou hebben gedood, had al langere tijd mentale problemen. De verdachte is een migrant van 31. De politie denkt dat hij alleen handelde. Hij wordt verdacht van moord. Waarom hij het deed, dat is nog niet bekend. En in Landgraaf zijn ze druk met de laatste voorbereidingen voor Pinkpop. Dit weekend trad op het terrein in Limburg al Bruce Springsteen op. Maar dat betekent niet dat het zo kan blijven staan. De hele boel moet worden omgebouwd. Plug-and-play is het zeker niet. Uh, het is toch heel anders een bandshow ten opzichte van een festival... Wat is dan de grootste uitdaging nog, op dag als vandaag? Uh, om alles op tijd klaar te krijgen. En zeker met deze warmte. En de mannen hier op het veld uh, hebben er ook natuurlijk niet wat last van. Maar uh, we gaan het zeker halen. Maar het is nog wel even, even aanpoten. Ja, er wordt nu dag en nacht doorgewerkt, zodat het vrijdag los kan gaan. En het weer nog eerst zonnig. Daarna vooral in het oosten en noordoosten ook wat stapelwolken. Het wordt vanmiddag 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 Herenveen richting Hoorn tussen breesland en Den Oever. Twee kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. The way you move has got me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 Je brengt me de dag en nacht. And so-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 Maar is capitato questo Proprio a te... En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Trump beschuldigt het Witte Huis ervan dat het achter zijn aanhouding zit. Dat zei hij in een speech tegen aanhangers in New Jersey. Hij werd gisteren gearresteerd en aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten. In Oekraïne is de havenstad Odessa vanochtend geraakt door een Russische kruisraket. Er zouden slachtoffers zijn, maar hoeveel is nog niet bekend. En ruim 192.000 middelbare scholieren krijgen vandaag te horen of ze geslaagd zijn of niet. Voor het eerst krijgen leerlingen van praktijkscholen dit jaar de uitslag op dezelfde dag als de andere eindexamenleerlingen. Het weer veel zon, maar later in het oosten en noordoosten ook wat stapelwolken. En het wordt vandaag 24 tot 28 graden. zeer, baby, zonder dat ik amper ben. Ik verander. Wat gebeurt er? Het is voor het beste. Ah, deze wereld, wanneer je het hebt, wordt je geholpen. Wanneer Cuando no yo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 En zomer when someone else sits there